Toen ik had gelezen hoe het was begonnen Toen ik had gelezen wie het had verzonnen Hoe het was ontstaan, hoe het was gegaan En wat er was gewonnen, trof mij het als graniet Israël, je bent daar wel maar Israël, je hoort daar niet Toen ik had gehoord hoe er was gefaald Toen ik had gehoord wat er was betaald Aan haven en aan goed, aan tranen en aan bloed En wat het uitgehaald had, wist ik tot mijn verdriet Israël, je bent daar wel, maar Israël, je hoort daar niet. Pas toen ze me vroegen waar ik stond, pas toen ze me vroegen wat ik vond. Wat eerlijk was en recht, wat goed was en wat slecht. Toen kwam het uit mijn mond een oud profetisch lied. Israël, je bent daar wel, maar Israël, je hoort daar niet. Israël, je bent daar wel, maar Israël, je hoort